Story, through all eternity There is no day, so love, this is my song, here is a song, a serenade. Een prachtige klassieker om mee te beginnen deze late avond. En dat is duidelijk geen grap, zou je kunnen zeggen. Jo, dat toch maar mooi even. Petula Clark en This is My Song. Op middernacht, de late avond met Alfred Bokhuizen. Goedenavond, fijn dat je erbij bent. Na een dag vol grappen. Bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Ook deze avond gaan we je oren weer lekker vertroetelen met prachtige muziek. Dus is alle reden om lekker te blijven luisteren. Zo aan het einde van de dag een beetje ontspanning. Kan geen kwaad, hè? Um, maar er zit ook natuurlijk informatie in de show, want daar zijn we voor bij jouw lokale en streekomroep. Dus we gaan het hebben over diverse zaken, zoals we gaan praten over een Mindful copy. Is dat nu weer nou, best wel interessant om naar te luisteren, want we vertellen je wat dat is. Mindful is natuurlijk uh, ja, wel een interessante... Ja, dat zal ik zeggen, beweging. Uh, verder een uh, column van Han van Horst. Hij gaat het hebben over vakantie en de geruchten van de oorlog. Wat heeft dat met elkaar te maken? Hij heeft daar zo zijn eigen visie op en je hoort het straks. En bij een muziekleraar, en hij heet Rob Stolze, kan het allemaal. Maar wat dan wel? Nou, dat hoor je allemaal hier in deze mooie aflevering van De Laatavond.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 No big surprise Just call me a dream and I'll tell you my lies Yesterday's gone Know all I want is small Prachtige muziek van Neil Diamond natuurlijk in de show Love on the Rocks en en ja toch wel een aardige van Mut uit 1975 je hoorde Oh boy. Tijd voor ons eerste onderwerp. We gaan de alternatieve sector in. Met Terra Mindful Copy. Daarover praat ik en over nog veel meer met Tessa Stolze. Tessa, welkom. Leuk, dank u wel. Uh, mindful Copy. Het is te vertalen, maar ja. ik heb toch liever dat jij het even uitlegt. Wat is het precies? Ja, dus letterlijk zijn het bewuste teksten eigenlijk. Ik ben een, een tekstschrijver en contentmaker van beroep. En eigenlijk is het een beetje een afgeleide van mijn uh, andere tak van sport, Mindful Motion. Ik ben hiernaast ook uh, systemisch coach. En uh, het bewuste is dus eigenlijk wat, uh, wat alles met mij verbindt. Ik doe alles bewust of aan de ene kant het coachen en aan de andere kant het teksten. En ik vind het gewoon heel leuk om die twee uh, takken van sport in mijn onderneming te verenigen. Uh, nou ben je gespecialiseerd zit in, en nu lees ik even voor, uh, online communicatie, content creatie en storytelling. Ja. Uh, vind je het goed als we die eventjes alle drie doornemen? Want niet iedereen weet daar de inhoud van en ik ben ja. daar één van. Okay. Vertel. Nou ja, als we beginnen met online communicatie, dat is eigenlijk de, de paraplu waar het over gaat. Uh, je kunt natuurlijk um, als bedrijf uh, in teksten communiceren. Dat kun je nog steeds in print doen door middel van een poster of een flyer of iets dergelijks. Maar tegenwoordig um, zijn de online middelen, zijn natuurlijk, nou, ik zal niet zeggen in opkomst... want het is al jaren aan de gang, zijn eigenlijk gewoon dominant... En met online communicatie bedoel ik dan bijvoorbeeld een website, maar ook allerlei vormen van social media. Dat zijn eigenlijk de grote hoofdmoten waar ik dus content voor creëer. Ik begin eigenlijk altijd met de website. Daar moet de juiste informatie op staan. En wat je vervolgens op social media gaat doen, ja, dat moet daar altijd weer in connectie mee staan. Ik schrijf eigenlijk teksten, maar ik, ik creëer daar ook beelden bij. En nou, ligt mijn specialisatie echt in de teksten. Dus ik, ik werk regelmatig samen met beeldmakers. Bijvoorbeeld op het gebied van video, of op het gebied van foto, of illustraties. En ja, beeld en tekst samen maakt eigenlijk de content die je dan op die kanalen kunt communiceren. En dan hebben we nog storytelling, want dat was de derde tak van sport. Ja. Vertel. Precies. Nou ja, kijk, als, als bedrijf kun je natuurlijk heel droog vertellen... wat je, wat je specificaties zijn en wat je anders maakt dan de concurrenten. Maar een goed verhaal blijft echt hangen bij mensen. Dus je wilt het verhaal van het bedrijf kunnen overbrengen. Dat het echt bij iemand iets raakt. Dat het niet iets ver weg blijft, maar dat je echt denkt van... oh, wow, dit is interessant. Hier wil ik meer over weten. Dus je probeert iemand mee te nemen in het verhaal van het bedrijf. Nou werk je in opdracht, allerlei losse projecten. Ja. Wat voor bedrijven of organisaties vragen... Nou, jou om voor hen bezig te zijn? Nou ja, ik heb bijvoorbeeld hiervoor uh, voor de gemeente Vlaardingen... een communicatieproject gedaan. Uh, dus dat is een heel groot bedrijf. Maar het zijn bijvoorbeeld ook kleine ondernemers die, uh, die er zelf niet uitkomen. Want marketing is toch iets wat vaak op de tweede plek komt. Uh, je bent heel erg bezig om je onderneming in de markt te zetten. En je wil alles goed doen. En dan uh, soms uh, verdwijnt marketing een beetje op de achtergrond. En dan kan je daar juist even de juiste specialisatie bij gebruiken. Om, want ja, in een groeiend bedrijf is marketing gewoon heel belangrijk. Dus, uh, dus ja, eigenlijk van klein tot groot uh, word ik ingeschakeld. Ja, welke ja. tools van mindfulness zet je daar nou voor in, van mindful copy? Ja, het zijn niet zozeer mindfulness uh, technieken eigenlijk... Maar ik probeer de tekst uh, aantrekkelijk te maken, ik probeer er een stukje energie in te stoppen eigenlijk. Ik, ja, het moet ook heel erg passen natuurlijk bij de kernwaarden van je bedrijf. Dus het, ja, hè, of je nou een schoonmaakbedrijf bent of een ander. Het kan heel erg verschillen wat de toon is die je gebruikt. Ik kan het vragen, de toon zal ook wel heel belangrijk zijn. Absoluut. ja. Dus de, en dat heeft natuurlijk ook weer heel erg te maken met de doelgroep. Of je nou schrijft voor meisjes van 18 of voor uh, uh, iemand van 75. Dat maakt ook nogal het verschil. Dus ja, als je naar de doelgroep kijkt, dan ga je. Je de, daar de, de content op afstemmen. Passend bij uh, de waarde van het bedrijf. Maar zijn er nog dingen waarvan je zegt, nou, dat, uh, dat werkt echt niet. Dat ik zie dat veel te vaak. Nou ja, wat, wat ik, waar ik standaard echt van op, uh, op teelt ga, is bijvoorbeeld zullen worden genomen. Ah, drie voor me ja, achter elkaar. Het woordje zullen kan je eigenlijk altijd weghalen. Het woordje worden kan je... Dat is mijn uh, gouden tip van vandaag. Die woorden kan je altijd wegstrepen. Die hebben geen toegevoegde waarde en maken het alleen maar langer. Tot slot nog heel even aanstippen. Jij doet ook aan EHBO, maar dan voor ondernemingen? Ja, klopt. Uh, wat houdt dat? Even in een notendop, tuik het in. Ja, ja, dus het is eerste hulp bij ondernemen. Het is eigenlijk waar ik net aan refereerde. Als je een wat kleiner bedrijf bent en geen marketingmedewerker dus hebt. maar je wilt wel eventjes snel uh, wat eerder op de rit komen. dan kan ik ook gewoon naar je bestaande uh, middelen kijken. Dus als je je website naar mij doorstuurt, dan doe ik daar een check op. en dan krijg je van mij een gouden e-mail met, uh, met alle tips terug. Dan krijgen we natuurlijk wel die rode pen cadeau. Maar ja, dat werkt alleen maar goed. Nou, hartelijk bedankt. Veel geleerd over een mindful copy. Dank je wel, Tessa Stolzen. Uh, de informatie, waar kunnen we die terecht? Ja, ja dat is um, mijn bedrijfsnaam mindfulcopy.nl Dankjewel. Je le sais, sa façon d'être à moi parfois vous déplait. Autour d'elle et moi le silence se fait. Mais elle est ma préférant. Ja, moi, oui, je sais cette terre d'indifférence qui est sa défense vous ja, souvent ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, je le sais, on ne me croit pas fidèle à ce qu'elle est. En déjà, vous parlez d'elle à l'imparfait. Mais elle est ma préférence à moi. Il faut le croire, moi seul je sais. Quand elle a froid, ses regards ne regarde que moi. Par hasard, elle aime mon incertitude Par hasard, j'aime sa solitude O, oh, le croire, moi seul je sais quand elle a froid, ses regards ne regardent que moi. Par hasard, elle aime mon incertitude, par hasard, j'aime sa solitude. Je le sais, sa façon d'être à moi parfois vous déplaît. Autour d'elle et moi le silence se fait, mais elle est, elle est ma chance à moi. Starts to rain, it begins to pour Dames van OG, natuurlijk hier in de show. Geweldig, toch? Je hoorde ze met Laughter in the Rain. En voor Juliette Claire met ma préférence mm. Zo meteen een kanon van Han van der Horst. Of een paar minuten al, Of een minuut of drie. Uh, vakantie en geruchten van oorlog. Je kunt op vakantie naar Turkije, Egypte en het Caribisch gebied. Maar Han van Horst heeft daar zo zijn bedenkingen bij. Je hoort het over een paar minuten na. Albert West en Jeannie, come lately. You Just a couple of days ago I only met you And I want your love and soul Genie, come lately Sweet, sweet as can Soft, soft silhouette to know I'd always care. Genie come lately, sweet, sweet as can be. You may have come lately, no genie come. I only met you just a couple of days ago and all oh, my love for you is known. Het is de Nachtgedachte, een kolom van Han van der Horst. Lieve mensen, hebt u al gedacht aan de vakantie? Op de sociale media en de televisie word je doodgegooid met aansporingen nu al te boeken. Ik heb al een forse hekel ontwikkeld aan dat meisje met haar vader. U weet wel, ze is aan het wisselen en nu zit ze, die vader, op zijn kop aan het zwembad in een of andere zomersparadijs. Het is nu tijd om je voordeel te pakken, want straks wordt alles veel duurder. Dat meisje valt je als televisiekijker een paar maal per dag genadeloos lastig. Maar we zijn inmiddels geschokt door de prijzen aan de pomp. We worden verontrust door allerlei deskundigen die energietekorten voorspellen. We maken in het journaal kennis met wanhopige bakkers die zich door de stijgende kosten van het gas gedwongen zien de broodprijzen te verhogen, maar dit nog niet aandurven. En ik ben benieuwd of er in Stellendam al vissers zijn die hun schip aan de kade houden omdat diesel te duur is geworden. Ook zien we allerlei wereldvreemde experts die denken dat we allemaal in staat zijn morgen even het hele huis te isoleren om vervolgens een warmtepomp te installeren. De regering kijkt naar dit alles als een konijn in een koplamp. Die gaat voorlopig niet aan prijsbeheersing doen. Misschien denkt u, ik kan mijn geld onder deze omstandigheden beter zoveel mogelijk in mijn zak houden. Of, Nederland is ook mooi, we vieren vakantie in eigen land dan merk je al gauw dat je om te besparen die keuze echt niet hoeft te maken. We wonen met z'n allen in een duur land en alles wijst erop dat het nog duurder wordt. Dan blijkt opeens dat de prijzen voor reizen naar tamelijk verre buitenlanden een stuk goedkoper zijn geworden. Laat ze over vliegschaamte maar aanlullen. Rep je naar Schiphol of Rotterdam, de Heek Airport, neem koffie in de passagierslounge als eerste stap naar je zonbestemming. Welke gebieden zijn nu ineens zo betaalbaar geworden? Egypte, Turkije en de Caribische eilanden. Jazeker, allemaal in de buurt van oorlogsgebieden. Egypte en Turkije liggen binnen het bereik van Iranese raketten en drones. Je kunt met een verrekijker bij wijze van spreken... zijn majesteits Evertsen op de oostelijke Middellandse zee zien patrouilleren. Ook het Caribisch gebied ligt in een onrustige regio tussen Venezuela en Cuba, waar Donald Trump ook zo zijn grappen mee uithaalt om maar te zwijgen over de drugskartels uit Mexico en Colombia. Je hebt kans dat je wakker wordt met drones voor het raam. Kortom, aan de lage prijzen is een risico verbonden, al is de kans groter dat je een ongestoorde zonvakantie hebt. Nadat je in een kelder moet wachten tot de regering een evacuatievliegtuig stuurt en je daar vervolgens de hoofdprijs voor berekent. Tegelijkertijd maak je ook wel een beetje gebruik van andermans ellende. De toeristenbranche in Turkije, Egypte en het Caribisch gebied ligt op zijn gat vanwege de oorlogsdreiging. De exploitanten zijn wanhopig, ze zijn tot bijna alles bereid om toch nog gasten binnen te halen. Ik ben benieuwd hoeveel mensen zich door de prijsdalingen laten verlokken... hun vakantie in de buurt van een oorlogszonne door te brengen. Ondertussen moet ik ook denken aan de duizenden en nog eens duizenden inwoners van onze streek... die familie hebben in dezelfde gebieden. Wellicht willen ze hun grootouders, hun ooms en tantes, hun neven en nichten daar bezoeken... om ze te helpen in deze moeilijke omstandigheden en ze hun hart onder de riem te steken. Ze zouden dus ze ook wel mee willen nemen. Maar dat is lastig. Nederland is niet mals voor mensen uit oorlogsgebieden. Je krijgt scheve gezichten van de buren. Je hoort als het ware de slogan AZC weg ermee. Het zijn geen fijne tijden. Het land wordt alleen maar verwarder en verongelijkter. Ondertussen klinken de geruchten van oorlog. We gaan oorlog.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 Ik kijk uit het raam en ik vraag me af: hoe zou het voelen mezelf te zijn? Want soms doet het pijn als ik huil. Maar ik lach. Bam, ze huilt, maar ze lacht. Eigenlijk een gedicht op muziek. Hierbij de late avond. En Alan Etcher, het was een getep van je wilst. En dat is speciaal op verzoek van Han van der Horst. In een ogenblik gaan we praten met Rob Stolzen. Hij geeft muziekles op een moderne, flexibele manier. Altijd weer interessant hoe muziekleraren aan het werk gaan. Je hoort het zometeen in een gesprek met Tera Cox... maar eerst nog even iets moois van wet, wet, wet. Luister mee naar Love is All Around. S. Ze heeft een muziekschool in het Westland in Monster. En daarover ga ik met hem praten. Fijn dat je er bent, Rob. Graag gedaan. Ik ben hier graag. Uh, Rob, uh, jij bent uh, van een muziekschool. Uh, je bent muziekdocent. Wat kan muziek voor mensen betekenen? Dat merk jij natuurlijk aan je leerlingen. Wat betekent muziek voor hen? In de eerste plaats een hobby en uh, een bezigheid. Maar ook een heel groot, uh, grote vreugde en blijdschap kan het brengen. En het, het mooiste van muziek is als je samen met anderen kan spelen. Dat, dat, dat, brengt, dat brengt mensen bij elkaar. En dan zie je dat je, ja, je kan je aan elkaar optrekken. En je, de een speelt iets, de ander die gaat erop in. En je, ja, dat, dat, dat vind ik het mooiste aan muziek, het samenspel. Ja. Nou ben jij ooit met je muziekschool begonnen? Ja. Uh, wat geef je allemaal uh, voor les op die muziekschool? Is het gitaarles, blokfluitles? Wat kan je er allemaal leren? Uh, heb je even? Ja, ik heb wel ah. even. <laughs> Om te beginnen, mijn, mijn eerste instrument was gitaar. Um, en um, ik, ik, ik geef dus gitaarles, maar ook pianoles ik geef en, en mondharmonicales. Dat zijn, dat zijn de drie hoofdinstrumenten. En, maar daarnaast geef ik ook basgitaar, keyboard... Uh, tinwissel en... Uh, Zegt het nog eens? Tin whistle. Dat is tin Een, e whistle. E een klein eerst fluitje. Een soort pikelootje? E een soort pikelootje, ja. Maar dan uh, uit Ierland. Oké. Okay. Hij moet wel groen zijn. Anders is het niet echt. Ik las ergens dat je ook jambe bij jou kon leren. Is dat zo? Djembe? Djembe doe ik ook, ja, ja, maar daar geef ik geen les op. Daar, daar, want, daar is de, de animo een beetje van over. Dat was twintig jaar geleden, was dat echt op een piek. Dat, dat, dat, dat, dat ik wel veertig djembe-leerlingen had, voornamelijk kinderen. En daar kon ik echt in groepen, want is iets wat je in groepen moet doen. Dat kan je niet, één op één, dat is niet leuk. Dat, dat. Maar uh, nu geef ik alleen Djembe workshops. Dat zijn voor bedrijven, voor instellingen. Ik kom vaak ook in verzorgingsthuizen, ik kom in uh, eigen en bij mensen thuis. Ik heb op het strand, heb ik, overal uh, kan, je, kan je dat doen namelijk. En dat, dat is heerlijk, er zitten in een grote groep, die, die krijgen allemaal een trommel. En ik vertel ze dan wat ze moeten doen. En binnen een uur kan iedereen als een Afrikaanse volkstam... Lekker losgaan. Ja, echt losgaan. Zonder al die balletjes op die muziekbalken, zal ik maar zeggen. Zonder de theorie erbij. Lekker losgaan meteen. Ja, precies. Daar hoeft niet over nagedacht te worden. Dus gewoon... En jouw leerlingen, in welke leeftijdscategorie kan ik die zoeken? Die, die, dat gaat van 10 tot 94. Wauw. En dat mijn oudste ja, mijn leer, dat is al een bijzondere, bijzondere dame. Die is vier, nee, die kwam 22 jaar geleden kwam ze bij me, belde ze me van: Ik wil graag muziek maken. Mijn man is vijf jaar geleden overleden en ik wil, uh, ik, ik, nu, ik wil me een beetje uiten. En die, uh, die is nu 22 jaar verder. En die, die speelt nu Mozart, Vivaldi en Beethoven. En die, die, die zegt van, dit, dit, dit houdt me jong. Dit is, dit is mijn lust en mijn leven. Het is op... nog niet uitgeleerd. En ik neem nee, aan nog dat nog je het niet. over piano hebt. Ja. En stel je nou voor, uh, absoluut geen talent. En toch denk je, oh, het is echt mijn droom om mooi gitaar te spelen. Of vioolles te nemen. Ja. Kan je dan toch bij jou terecht? Of zeg je, ja, heel, helaas. Nou, niet voor vioolles. Dat, nee. uh, dat, dat is te moeilijk. Daar moet je echt een gespecialiseerd iemand voor hebben die daar... Uh... Maar ja... Uh, yeah. Geen talent. Uh, hopeloos? Of dat, maak jij er dan, dan, dan, dan toch dan, nog iets dan, van? Dan, dan wil ik je best wel op, helpen, op weg helpen om te kijken hoe ver je kan komen. En is voor kinderen nou, uh, ja, ik had het er al over die notenbalken en die hele drukke balletjes ja, erop. Is ja, dat ja, niet ja. een uh, hele grote hobbel die ze moeten nemen? Uh, in het begin is dat wel even, want je leert namelijk sneller spelen dan notenlezen. En dat, dat is een heel bekend gegeven. Dus ik probeer in het begin, probeer ik altijd eerst even een paar maanden, laat ik ze even lekker spelen. Vertel ik wat ze moeten doen. En, uh, en daarna zeg ik, ja, maar nu moeten we toch echt aan de noot. dan gaan we langzamer, zeker ga ik dat integreren in de, in de lessen. Veel ouders vinden, mijn kind moet op teamsport. Uh, die moet uh, weerbaar worden in de ja. maatschappij. Uh, zijn er ook ouders die zeggen, nou, muziek vind ik juist heel belangrijk voor je. Of de vraag aan jou, hoe belangrijk is muziek voor een kind om nou. het te leren? Nou, ja, ik vind het heel belangrijk. Het, het is belangrijk voor, voor de ontwikkeling van de hersenen, voor de motoriek en voor, de, voor dat, uh, ja, eigenlijk voor alles. Ik luister altijd naar, naar Erik Scherder. Dat, dat, dat is een man die eerst die, die er ook helemaal bezeten van. Nou, die zegt, muziek maken, dat, dat is het leven. Daar verrijk daar, daar je jezelf mee. Ja. Nou, ik wil je heel hartelijk bedanken, maar ik wil wel even weten waar we jou kunnen bereiken. Ik heb zelf gemerkt als ik intoets uh, muziekschool Rob Stolsen, ja. dat ik het meteen vind. Ja. Of heb je nog een speciaal adres wat je wil noemen? Robstolze.nl is eigenlijk al genoeg. Oké, okay, nou duidelijk. Hartelijk bedankt Rob Stolze, voor jouw verhaal voor je, van je muziekschool. Dankjewel. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl I'll be you forever Deep inside Upon. I would love you still Forever You are the sun. You are my life And you're the last thing on my mind Before I go to sleep at night You're always mine When I When troubles on my mind, you put my soul at ease. There is no one in this world who can love me like you do. So many reasons that I wanna spend forever with you. I'll be. at my heart. Okay. Yeah. Middernacht de late avond I feel so bad, I got a Saving nickels, saving dimes Working till the sun don't shine Looking forward to happier times long blue by you En dan rond het. Prachtig. Lekker. Blue Bio uit 1976. Dat is Een beetje verlegen. Zo aan het einde van deze aflevering van de late avond. Zeg ja, dankjewel voor je gezelschap weer vanavond. Morgen is het weer een late avond. Dan zit hier Bert de Wolf. Wederom met prachtige muziek en ook weer mooie onderwerpen. Dus luister dan vooral weer. Ik wens je voor zover een mooie nacht wel trusten. Fijne dromen. En als je gaat werken, blijft werken. Dan wens ik je voor dat geval een hele goede wacht. Tot de sluit van de show. Doris Day en Secret Love. Mooie nacht. Within the heart of me All too soon my secret love Became impatient to be free So I told friendly star The way that dreamers often do. Just how wonderful you are, and why I'm so in love with you. I'm mm gonna -hmm. e And...